Politie, brandweer en militairen bieden hulp bij schade door weggewaarde daken, ontwortelde bomen en vernielde elektriciteitsmasten. Het Nationaal Coördinatiecentrum Rampenbeheersing heeft een crisiscentrum ingericht. Het is nu nacht in Suriname. De omvang van de schade door de storm kan pas worden vastgesteld als het licht is. Bij een ongeluk op de A73 is een chauffeur die naast een vrachtwagen stond doodgereden. Het ongeluk gebeurde tussen Malden en Dukenburg bij Nijmegen. De bestuurder die de chauffeur heeft geschept is daarna doorgereden. De politie vermoedt dat de vrachtwagenchauffeur naast zijn truck stond... omdat hij zijn lading aan het zekeren was. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. De politie is op zoek naar getuigen. In verband met het onderzoek was de A73 vanochtend bij Malden afgesloten. Inmiddels is de snelweg weer vrij. De uitslag van de verkiezingen in Egypte komt niet vandaag, zoals was aangekondigd. De kiescommissie kan nog niet zeggen wanneer wel. De commissie heeft meer tijd nodig om klachten van de kandidaten te behandelen.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 Maar nadat ze de bon hadden ingestuurd, kregen ze niets. Volgens de loterij ging het in de brief alleen om een kans op dit bedrag. Het weer nog vanochtend wolkenvelden, afgewisseld door zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Vanmiddag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe en kan een onweersbui voorkomen. Vanavond trekt een actief regengebied over. Daarbij is kans op zware windstoten en onweer. Morgen stapelwolken en zon met smiddags wat buitjes. Dan wordt het 19 graden. ANWB-verkeersinformatie. De ochtendspits verloopt ook vandaag minder druk dan gebruikelijk. Er staan 20 fiets, twee daarvan vallen op. Op de A7, Den Oeven richting Hoorn, bij Wieringen-Werf, 2 kilometer door een ongeluk. Verkeer wordt daarover de vluchtstrook geleid. En de A73, u hoort het al in het nieuws, van Maasbracht naar Nijmegen. Er staat tussen knalpunt Rijkenvoort en Malden nog 7 kilometer na een ongeluk. Het technisch onderzoek is inmiddels afgerond. De weg is weer vrij.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 Wir leben Autos.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 en Marcel Ooster. Goedemorgen. Nederland en Duitsland zitten helemaal op één lijn over de euro en Europa. Straalde premier Rutte en bondskanselier Merkel uit. Over Griekenland bijvoorbeeld zijn ze het helemaal eens. Wat betreft de situatie in Griekenland is het natuurlijk goed dat er een, snel een nieuwe Griekse regering komt. Dat lijkt vandaag allemaal gereed te komen. Dat is natuurlijk goed nieuws. Maar over Europa op lange termijn hield Rutte zijn mond. Wordt er zo meer over en ook over dat uh, dodelijke ongeval op de A73? En Griekenland zelf dus heeft een nieuwe regering... maar dan wel een met oude zakken. Ja, bijna een nieuwe regering, vier dagen na de verkiezingen. Formatie lijkt daarmee een stuk sneller te gaan dan... na de verkiezingen van begin mei, weet u nog... toen ze er totaal niet uitkwamen. Er komt nu waarschijnlijk een regering met drie partijen. Zo'n coalitie met meer partijen is redelijk ongebruikelijk in Griekenland... En de vraag is, kunnen ze daar in crisistijd wel aan wennen? Praten wij over met Kees Klok, Griekenland-specialist en historicus. Meneer Klok, welkom in de uitzending. Goedemorgen. Heeft Griekenland ooit eerder een regering met meerdere partijen gekend überhaupt? Uh, ja, een heel korte periode. Uh, in de jaren tachtig heeft ze heel kort een, een, een coalitieregering bestaan... tussen de kuku uh, en Neodemocratia en, ik meen ook... De dus Syriëz, maar daar weet ik niet helemaal precies meer uit mijn hoofd, maar die heeft heel kort bestaan en die heeft hem als doel gehad om eigenlijk corrupte politici van de vorige regering voor de rechten te brengen. Mm -hmm. En daarna was het weer over. Dus dat was echt een kwestie van, van heel kort. En uh, het, is, het is niet gebruikelijk in Griekenland. Het kiesstelsel is er ook niet op gericht om een, een, een coalitie regering te hebben. Mm, u zegt al heel kort, dat klinkt niet goed als we kijken naar, naar deze combinatie. Ja, nou ja, dat moeten we een beetje afwachten. De situatie is natuurlijk anders. Het is nu echt, echt, echt diep crisis, zeg maar. En toen was het meer een, een soort van afrekening. En uh, ja, we moeten maar even afwachten hoe deze partijen met elkaar gaan samenwerken. Als men ervan overtuigd is dat, uh, en ik, ik, ik hoop dat dat zo is, hè, dat het landsbelang nu echt voor alles gaat. En niet, uh, men zich niet weer gaat verliezen in partijpolitieke spelletjes dan zou die regering, eh, met, we hebben toch een, een, een redelijke meerderheid in de in in het parlement, dat, dat zou moeten kunnen werken. Maar ja, het is, het is een beetje koffiedicht kijken en een beetje afwachten of het ook werkelijk gaat gebeuren. Ja, meneer Klokken, bij welke van de drie ligt het grootste gevaar? Bijvoorbeeld als de, de rest van de Eurolanden niet wat milder worden. Welke van de, eerste, van de drie zal afhaken? Ja, nou ja, dan denk ik toch met, meteen aan de partij van meneer Couveris, hè, De kleine linkse partij die uh, ja, een soort gedoogsteun nu aan het kabinet geeft. Die toch in principe niet voor uh, deze, deze uh, uh, harde bezuinigingsmaatregelen is. En dat zal er dus ook een beetje om gaan spannen. Hoe dat de Griekse regering uh, de onderhandelingen met Europa gaat voeren. En, en wat voor resultaten dat ze gaan bereiken. En ik heb het idee dat als die resultaten niet... Uh, naar tevredenheid zijn, zal ik maar zeggen... dat dan die, die, die partij van Covelles... Hè, democratisch euh, links... dat die dan wel eens zou kunnen afhaken. Dan heeft natuurlijk Pasok en, en, en de, de neodemocratie... die hebben dan nog wel een kleine meerderheid. Maar ja, dan is toch je, je draagvlak... je democratische draagvlak weer een stuk minder. Dus dat wordt eventjes uh, heel spannend in de komende weken. En hoeverre is het een probleem... dat ook de oude politiek weer aan de macht is? Uh, ik denk aan Pasok, ik denk aan Nieuwe Democratie... Samaras, die al heel lang in de politiek zit in Griekenland. Uh, er zijn mensen... die Zeggen, dan, dan gaat ook het nepotisme in Griekenland komt niet tot een eind... namelijk dat elkaar baantjes toewijzen. De corruptie die heerst in Griekenland. Ziet u dat als probleem? Uh, ja, dat zou best kunnen. Kijk, het is, het is natuurlijk wel zo dat een en Neodemocratia... Dat die, dat die echt wel de partijen zijn... die er in het verleden een, een rommeltje van gemaakt, heeft, uh, gemaakt hebben. Uh, en, en zowel Venizelos als, uh, als uh, Samaras hebben een lange staat van dienst... Uh, ja, je mag hopen. En het is ook weer een beetje koffiedik kijken. Maar je mag hopen dat ze nu zo overtuigd zijn van... Uh... Ja, van de grote belangen die op het spel staan... dat men daar probeert een eind aan te maken. Maar het is heel, heel moeilijk natuurlijk om een gewoonte... die 200 jaar in een land bestaat. Want hè, dat nepotisme... en dat, laten we zeggen, elkaar... Hè, ruil voor de gunst van de kiezers... baantjes geven en dat soort dingen... dat is natuurlijk niet van de dag van vandaag... maar dat is eigenlijk al van, vanaf het ontstaan... van de, van de Griekse staat... In, in, in de begin 19e eeuw. En eigenlijk ook al daarvoor... In, onder het Osmaanse bestuur. Ja, Meneer Klokker, ze proberen dat natuurlijk te voorkomen door andere mensen in de regering te zetten, academici, um, um, technocraten, ja. die, die uit het verleden, die niet uit dat verleden, dat politieke verleden, komen. Zal dat werken, denk ik? Nou ja, dat, dat hoop ik. Het is natuurlijk wel heel verstandig dat de, de nieuwe minister van Financiën bijvoorbeeld, dat dat de, de, het voorheen de, de president van de Nationale Bank is. Hè, en dat ze meer technocraten in die regering halen. En dat, dat lijkt mij een hele goede zaak. Maar er is. Bijvoorbeeld binnen de Pasok is het toch van de week een hevige ruzie ontstaan over wie er dan in de regering moet. Omdat toch een aantal van die ja, vooraanstaande paasokleden toch wel heel erg uit waren op een baantje in de regering. Dat belooft uh, ja. niks goed. Nou ja, misschien... Misschien dat men zegt van ja, dat ze echt doordrongen zijn van... Uh, we moeten het over een andere boeg gooien. Ze zijn ook niet allemaal corrupt in de regering natuurlijk. Hè? Maar uh, ja dat nou direct de oude gewoonten meteen daarmee zijn afgeschaft... dat, dat, ja, dat lijkt me dan ook niet zo helemaal uh, waarschijnlijk. Dat, nee. Maar het is een kwestie van een beetje afwachten. Het is, het is een beetje koffiedik kijken. Dat is ook een goede Griekse gewoonte. Hè? Uh, maar uh, ja, ik, ja. Ik, ik, ik, ik kan er eigenlijk heel... Geen, geen echte voorspellingen over doen, maar het lijkt me heel moeilijk om een oude gewoonte van tweehonderd van jaar of langer in één keer af te schaffen. En de klok, Kees Klok, hartelijk dank maar weer voor uw analyse. Graag gedaan. Goedemorgen. Het is 14 minuten over acht. U heeft kunnen horen over dat ongeluk op de A73 bij Nijmegen. Daar is vanochtend een vrachtwagenchauffeur doodgereden... die naast een truck stond. We hebben nu contact met José Albers van de politie Gelderland-Zuid. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe heeft dat ongeluk kunnen gebeuren? Wat bent u daar inmiddels over te weten gekomen? Nou, het onderzoek loopt nog volop. Wat we op dit moment weten is dat uh, we rond tien voor vijf de melding kregen dat er een chauffeur naast zijn voertuig lag op de A73, ter hoogte van de afrit uh, Nijmegen-Dukkenburg. En dat is dus uit de richting Malden, uh, gaande richting uh, Tiel, zeg maar. Mm -hmm. En ja goed, hij is de enige die daar werd aangetroffen met zijn voertuig. Een andere bestuurder hebben wij daar niet uh, aangetroffen. En daar zijn we dus toch wel naar op zoek. En ja, dan is. Denk ik een terechte vraag: is, is deze man gewond? Um, het, het slachtoffer, die bestuurder, die, uh, die vrachtwagenchauffeur, zeg maar, die naast zijn voertuig lag, die is overleden. Uh, we houden er rekening mee dat hij. Um, ...op de rijbaan stond naast zijn vrachtauto om de lading te controleren of mogelijk te zekeren. En dat hij toen geschept is door een passerend voertuig. Um, ja, of die auto-mobilist het gemerkt heeft of niet, dat weten we natuurlijk niet op dit moment. Um, dus daarvoor zijn we ook op zoek naar getuigen die ons kunnen helpen in dat, uh, in dat sporenonderzoek. Ja, kan het uh, zijn dat je zoiets niet merkt, mevrouw Albers? Nou, dat weet ik niet. Um, uh, Nee. Maar het kan een vrachtwagen. zijn. Uh, ja, ja. het kan het het een vrachtwagen zijn. Natuurlijk. Ja. ja. ja, ja, ja. Klopt. Met een, met een spiegel of zo. Maar, maar goed, u zoekt dus inderdaad naar de veroorzaker in ieder geval dan, uh, van dat ongeluk en naar getuigen, neem ik aan. Ja, dat klopt. Mogelijk uh, dat mensen uh, achter de andere partij hebben gereden of uit tegenovergestelde richting uh, zijn gekomen. En dat die iets hebben gezien rond dat tijdstip van tien voor vijf op de A73, de hoogte van nijmegen dukenburg U gaf al aan, we zijn nog bezig met het onderzoek. Heeft dat politieonderzoek nog gevolgen voor het verkeer op dit moment? Nee, op dit moment niet meer. Het vond vanmorgen vroeg plaats, het uh, ongeval, hè, rond vijf uur, wat ik al zei. En uh, voor zover mij bekend is, is daar in ieder geval uh, geen uh, opstopping meer. De eerste paar uren is het verkeer omgeleid tussen Malden en Nijmegen via de Oude Rijksweg. Oké. Okay. José Albers van de politie Gelderland-Zuid, dank u wel. Oké. Okay. Shell gaat in de IJszee bij Alaska boren naar olie. Straks hoort u wat dat betekent voor de lokale gemeenschap. Een reportage maakte onze correspondent. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Klopt, er zijn de files op de A73 weg? Nou, Nog niet helemaal, maar die file is wel snel aan het oplossen. Vanuit Venlo staat nu nog 6 kilometer tussen knopend Rijkenvoort en Malden. Maar goed, het, het loopt snel weg, want de weg is open. De A28, daar staat nu de langste file. Van Zwolle naar Utrecht tussen Amersfoort-Vathorst en Leusden 10 kilometer. Dit is het NOS. Radio 1 Journal met Lara Renze en Marcel Oosten. Nou, ze zitten weer op één lijn. Premier Mark Rutte en bondskanselier Angela Merkel, dat zeiden ze in ieder geval gisteravond in Berlijn. Luister mee. Insgesamt werden we op volgende Europese Raad ja ook over de nächste schritte spreken. Hier, glaube ik, is het ganz wichtig dat we bij een intensiviering der samenwerking in de eurozone schritt voor schritt voorgehen. De Bundeskanzlerin en ik hebben heute er nooit een goed gesprek over alle wichtigen actuele ontwikkelingen. Dames en heren, ik kan me heel aansluiten bij wat de Bondskanselier net heeft gezegd. Een van de zaken waar Duitsland en Nederland ook samen met optrekken... is het grote belang van Europees toezicht op de bankensector, op de financiële sector. Daar zouden inderdaad volgende stappen gezet moeten worden... en daar pleiten wij al een tijd ook gezamenlijk voor. Eigenlijk trekken Duitsland en Nederland hier al enige jaren gezamenlijk op. Wij zijn... Vanaf dat de crisis uitbrak begonnen om het door te houden voor een situatie waarin landen zich moeten houden aan de afspraken. We kunnen niet als Duitsland, als Nederland, als Finland, als andere Noord-Europese landen doorgaan met landen in Zuid-Europa te ondersteunen. Als we niet zeker weten dat die landen in Zuid-Europa ook de noodzakelijke maatregelen nemen om groei op te wekken en om hun begrotingen op orde te krijgen. En dan is het onvermijdelijk dat we op dat punt met elkaar in Europa veel sterker samenwerken. En dat is het Stabiliteits- en groeipact, dat is het Fiscal Compact, dat is de positie van de commissaris waar we ook gezamenlijk aan gewerkt hebben om die te versterken. Wat nu moet gebeuren is dat het bankentoezicht goed georganiseerd wordt, het toezicht tot de financiële markt. Dat is een volgende stap die gezet moet worden, omdat we alleen op die manier die gezamenlijke Europese munt en de gezamenlijke Europese markt kunnen versterken. Al dus, demissionair premier Rutte. En Merkel zei nog, nog nooit, of in ieder geval zelden, is onze verhouding zo goed geweest als nu. Toch zijn er ook verschillen. Merkel wil haast maken, wil meer macht naar Brussel. Rutte wil niet te hard van staat belopen. Voor hem geen politieke unie, bankenunie of eurobond. alleen een beter toezicht op de banken. We gaan erover praten met PvdA-leider Diederik Samson. Ja, Samson, goeiemorgen. Goedemorgen. Is het u na die persconferentie duidelijk waar Nederland staat in Europa? Is het u duidelijk? Nee, nou, uh, niet helemaal. Nee, kijk, Rutte blijft nog steeds uh, met uh, twee monden spreken als het gaat om uh, Europa. Kijk, een aantal kleine dingetjes. Uh, samen met uh, Merkel kan hij inderdaad het snel over eens worden. Maar de echte oplossingen voor deze crisis liggen natuurlijk gewoon op een hoger niveau. En daar wordt uh, Rutte het niet met Merkel eens, wordt Rutte het ook niet met mij over eens. En daar uh, doet de premier ook de verkeerde stappen. Um, Kijk, hij blijft bijvoorbeeld toe, uh, hameren op dat Europese toezicht op de banken. Dat is goed. Maar om echt de banken in bijvoorbeeld Zuid-Europa onder controle te krijgen... moet je ook een gezamenlijk garantiefonds afspreken. En daar is het dan weer uh, mordekus op tegen. Ja, dan los je het probleem dus niet op. En hij blijft hameren op begrotingsdiscipline. Dat is niet onaardig. Maar om echte problemen in Europa op te lossen zullen we naar groei moeten. Zullen we elkaar sterker moeten maken in plaats van elkaar in een soort spiraal van bezuinigingen trekken. Waar, euh, nou ja, we hebben het gezien de afgelopen anderhalf en twee jaar, de Europese crisis alleen maar dieper van wordt. Hm. Dus hij neemt de verkeerde stappen, wordt het dan ook nog eens niet eens met Merkel over wat er dan wel moet gebeuren. En vertelt in Nederland twee verschillende verhalen. Hm. Ja, dat maak ik me ernstig zorgen over. Dus sluit zich in feite aan bij... Uh, want we hebben eerder deze week Simon van Haarsma-Buma in de uitzending gehad... CDA-leider, die zegt... Uh, ja, Rutte spreekt continu met twee gezichten als het om Europa gaat. Uh, hij gaf zelfs aan dat uh, VVD toch richting PVV Light gaat. Zou ze daarachter willen scharen? Nou, ik kon me wel wat voorstellen bij die kritiek. Maar belangrijker vind ik het eigenlijk dat Rutte de verkeerde voorstellen doet. Nou, uiteindelijk moet het dan uh, gaan om welke richting je met Europa op wil... En uh, ja, dan, dan staat uh, de premier voor een Europa wat zichzelf alleen maar dieper de crisis wil bezuinigen. En wij staan voor een Europa wat ook uh, weer groei wil bieden, perspectief wil bieden. Een hele generatie in Zuid-Europa groeit nu op met jeugdwerkloosheid. Mm. 50% van de jongeren in Spanje, Italië en zeker ook in Griekenland is nu werkloos. Dat mogen we niet laten gebeuren in hun belang en ook in ons belang... Want uiteindelijk worden we als Nederland alleen maar sterker... als Europa sterker wordt. Ja, dat kunt u wel willen. Dat is een nobel streven. Maar u hoorde net de hoofdeconoom van ING ook. Ze zegt, daar is geen geld voor. Dat zal toch eerst echt bezuinigd moeten worden? Nee, zo werkt het niet. Er is geld om te investeren. Europa heeft bijvoorbeeld nog de mogelijkheid... om een financiële bankenbelasting op te leggen... Uh, op financiële transacties... De banken hebben ons in deze afgrond uh, gestort. Ik vind dat we én de risico's van de banken moeten beperken... en hen kunnen vragen om bij te dragen aan de oplossing van deze crisis. Daar is het er bijvoorbeeld nou, tegen. Wat hebben we meneer al... Samson? Even wachten, want u, u zegt nu ja. iets, iets, iets bijzonders. De banken hebben ons in deze afgrond gestort. Volgens mij waren het bijvoorbeeld ook in Griekenland de overheden... die iets te ruim hebben, hebben beleend op uitgaven. En daar is iedereen het over eens. Daar moet wat aan gebeuren. We kunnen niet met nieuwe schulden de problemen van nu oplossen. Er zijn, meer, er zijn meerdere oorzaken, maar de bankencrisis eh, in, in 2008, daar begon het mee. En als je nu kijkt naar bijvoorbeeld waar Spanje staat, Spanjes eh, overheidsschuld staat er beter voor dan de Duitse overheidsschuld. Maar de banken in, in, uh, in Spanje verkeren in grote problemen. Om dat op te lossen, zul je echt fundamenteel moeten ingrijpen in het financiële stelsel. Je moet die banken met durven grijpen. Je moet ze failliet durven gaan waar dat kan. Ja, je moet ze ja, van ja. kapitaal voorzien waar dat moet. Ja, dat zal. Op, maar krijgt dan een stabiele financiële ik hoor, ik hoor u toch ook zeggen dat u bereid bent om opnieuw schulden te maken. Terwijl dat ja, toch ja. ook een van de problemen is op dit moment. Ja, maar er zijn twee methodes om uit deze crisis te komen. Uh, en je moet een balans vinden tussen die beide om echt een oplossing te vinden. Alleen maar bezuinigen werkt niet. Dat hebben we de afgelopen anderhalf jaar gezien. En we zien het zeker in Nederland gebeuren. In Nederland zit in een recessie waar we niet uitkomen... Uh, doordat we alleen maar een dieper. Uh, snijden in de uitgaven. Het consumentenvertrouwen is lager dan ooit. Bedrijven investeren niet meer. Zo kom je nooit uit een crisis. Ja. Anderzijds, je kan ook niet eindeloos geld blijven uitgeven. Wat je moet waar je voor moet zorgen... is de juiste balans tussen die twee vinden. En dat kan in Europees verband. Ik wijs erop dat bijvoorbeeld nog... 80 miljard aan structuurfondsen... ongebruikt op de plank ligt... die we kunnen inzetten. Ik wijs erop dat we landbouwgelden... 30 miljard per jaar... op een andere manier kunnen besteden. Niet alleen aan landbouw... maar Vooral innovatie, groei en onderwijs bevorderende ja. uitgaven. Daar zou Europa afspraken over ma moeten maken. En zich niet alleen moeten ja. blindstaren op die begrotingstekorten. Uh, maar als u even kijkt naar binnenlands gebruik, eh, meneer Samsom, want u pleit dat ook voor Nederland. Hè? We, we moeten ook investeren, de, de mogelijkheden groter maken. Als je kijkt naar Hollande, die dat ook belooft in zijn verkiezingscampagne. Die loopt nu al tegen die feit aan dat hij eigenlijk weinig mogelijkheden heeft. Zet u daar toch volop in bij de verkiezingen? Ja, en sterker nog, dat doen we ook samen met Hollande en samen met de Sociaaldemocraten in bijvoorbeeld Duitsland. Volgende week zal ik met hen spreken, eh, met Franse, Duitse, Oostenrijkse, Belgische en andere Sociaaldemocraten in Europa, om een alternatieve agenda te maken voor die rechtse bezuinigingsagenda die ons alleen maar verder die crisis in heeft geholpen. We willen een agenda die Europa sterker maakt, die weer groei veroorzaakt. We zien daarvoor mogelijkheden om én begrotingen op orde te brengen in het verstandige tempo. En tegelijkertijd ervoor te zorgen dat Europa weer gaat groeien. Alleen op die manier komen we uit deze crisis. Dietrich Samson van de Partij van de Arbeid. Hartelijk dank voor uw commentaar. Zes minuten voor half negen is het u luistert naar de NOS Radio 1-journaal. Nog even naar Shell. Het bedrijf krijgt waarschijnlijk snel toestemming... om in de IJszee bij Alaska op zoek te gaan naar olie. Heeft daar ieder of ik een horen gisteren bij ons in het Radio 1-journaal. Maar daar liggen ook de visgronden van de Eskimo's. en Die zijn bang dat de, de boringen, of een mogelijke olieramp... hun walvissen zullen verjagen en ziek maken. Tegelijkertijd zien de Inuit, zoals ze officieel heten... dat Amerika en Alaska niet zonder de olieinkomsten kunnen... Consulent Wessel de Jong trotseerde de ijsberen en ging ter plekke kijken. Fijn strandzand, maar je hoort geen branding. Deze zee, midden juni, is namelijk bevroren. Wow, maar je kunt erop lopen. Maar ik zak al behoorlijk weg. You just to be careful for polar bears. And, uh, polar bears uh... De polar zijn still around? Oh ja, yeah, they're still around, yes. Beter dus snel de auto in, want er zitten nog steeds ijsberen hier. My name is Steve Umitak. Steve Umitak, de burgemeester van Point Hope. Hoe kijkt de bevolking hier tegen de plannen van Shell aan? Beluga the whale. The polar bear lives out there. And when you know we feel that we don't want to put our way of life in danger. De walrussen, de vissen, de walvissen... De ijsberen. We zijn nu bang dat die beesten bedreigd worden. Die beesten daar hangt ons leven van af. We, we are in endangered species ourselves. You know, we we're zijn we're not big numbers. En je moet niet vergeten, wij zijn zelf eigenlijk ook een soort bedreigde diersoort. Er zijn niet zoveel eskimo's. De walvissen zijn het centrum van ons leven. De skin of the drum. En de huid van hun lever, daar bespannen we onze trommels mee. Een heel groot zeil gemaakt van, uh, gemaakt van zeehondenhuid. Alle mannen eromheen. En er worden eerst de kinderen erop gegooid... En dan de kapiteins van de boten, van de walvisboten. Duidelijk een dankfeest voor de Walvisoogst. En het zijn de Walvisvaarders die de trampoline vasthouden. En die natuurlijk des te harder joelen als er een dame op staat. Rex, Allen, en dat is uh, een van de kapiteins. Wat, uh, wat vindt u van de plannen van Shell om hier naar olie te gaan boren in de regio? They're gonna drill. It's that the federal government has allowed. Allowed the sale, so... Het gaat gewoon gebeuren. We moeten er maar het beste van zien te maken. Met ze aan tafel gaan zitten en dan maar kijken hoe onze belangen behartigd kunnen worden. Maar als het uw keuze was geweest, had u het dan tegengehouden? Unfortunately in my society right now, when you look around here, you see vehicles. Als je hier om je heen kijkt, je ziet allemaal auto's, je ziet wat die kinderen hier allemaal hebben. Je kunt de tijd niet stilzetten. Je kunt het niet tegenhouden. Een donkere, blubberige massa. Dat is natuurlijk het belangrijkste deel van het feest: het walvisvlees. Krijgt nu van de vrouw van de kapitein een stukje walvisvlees. Rot, gekookt, zacht walvisvlees. Nou, het is heerlijk. De man uh, likt zijn vingers af met de walvisse blubber. Ja. Yes, it's good, delicious, it's healthy. Het is heerlijk. Het is gezond. Wat denkt u van de plannen van alle oliemaatschappijen hier om, uh, om hier te gaan boren? I don't like them. Ik like uh, Ik hou er niet van. No, they're gonna hurt our animals and our ocean, our garden. Ze zullen onze oogst en onze oceaan. Die zullen ze pijn doen. That's enough for me right now. dat is genoeg voor mij nu. Het blijft een gevoelig onderwerp hier. De leiders hier van het dorp die spreken nog een soort gematigd vertrouwen uit in de oliemaatschappijen. Michel. Maar de gewone Inupiat, de gewone Eskimo's, die zijn een stuk cynischer. Maar ze spreken het niet graag uit. Ze vertrouwen de buitenwereld niet zo. Ja, en dat vertrouwen heeft Greenpeace ook niet. Ze hebben geprobeerd vanochtend actie te voeren tegen die nieuwe boringen van Shell. Uh, hebben ze gedaan uh, in Den Haag, bij het kantoor van Shell. probeert ijsblokken daar neer te zetten, gevuld met uh, milieuvriendelijke olie. Maar de politie heeft daar een stokje voor gestoken. Ze hebben een aantal ijsblokken neer kunnen zetten, maar uh, moesten toen stoppen. U hoort daar later een bijdrage over. Ja, ja, die bal wordt niet goed weggewerkt. Nu het schot! Komt!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 Nieuwe Griekse regering vandaag verwacht en Roemeense interesse in Nederlandse F-16's. Het is half negen, goedemorgen, ik ben Dorold Megens. In Athene wordt vandaag naar verwachting de nieuwe Griekse regering van premier Samaras bekendgemaakt. Het zou bijna een akkoord zijn over een coalitie van de nieuwe, cons de conservatieve nieuwe democratie. En twee socialistische partijen, PASOK en Democratisch Links. Correspondent Connie Keese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 Roemenië heeft interesse in overtollige Nederlandse F-16's. Het land denkt erover 15 toestellen over te nemen. Het ministerie van Defensie wil er vanaf, omdat het een miljard euro moet bezuinigen. Maar ook andere landen, waaronder Amerika, hebben tweedehands F-16's in de aanbieding. Roemenië kijkt nu waar de toestellen het goedkoopst zijn. Minister Hille doet vandaag in de Tweede Kamer opnieuw een poging... om 80 overtollige Leopard-tanks aan Indonesië te verkopen. Kamermeerderheid is tot nu toe tegen de verkoop... Vijf partijen vinden dat de tanks niet verkocht moeten worden... aan een land dat de mensenrechten schendt. Suriname is getroffen door rukwinden en hevige regen. Deel van het dak van het Sint-Vincentius-ziekenhuis in Paramaribo... is weggewaaid, net als veel daken van woningen. En Een deel van het land heeft geen elektriciteit. Politie, brandweer en militairen zijn ingezet om hulp te bieden. Vanuit Paramaribo-correspondent Harman Boerbo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 Bij een ongeluk op de A73 is vanochtend een chauffeur aangereden die naast een vrachtwagen stond. De man is daarbij om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde tussen Malde en Dukenburg bij Nijmegen. De politie. Wat we op dit moment weten is dat we rond tien voor vijf de melding kregen dat er een chauffeur naast zijn voertuig lag op de A73, ter hoogte van de afrit uh, Nijmegen-Dukenburg. Hij is de enige die daar werd aangetroffen met zijn voertuig. Een andere bestuurder hebben wij daar niet uh, aangetroffen. En daar zijn we dus toch wel naar op zoek. Na 73 was vanochtend bij Malden een tijd afgesloten. Inmiddels is de snelweg weer vrij. De uitslag van de verkiezingen in Egypte komt niet vandaag, zoals wel was aangekondigd. De kiescommissie kan nog niet zeggen wanneer de uitslag wel komt. De commissie heeft meer tijd nodig om klachten van kandidaten te behandelen. Beide kandidaten Mohamed Morsi en Ahmed Shafi claimen de overwinning... Er zijn ongeveer 400 klachten over de verkiezing ingediend. En de Nationale Postcode Loterij is niet van plan om zes mensen 2500 euro te betalen. De loterij gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechter. Die bepaalde gisteren dat de loterij moet betalen. Dit omdat het bedrijf hen had misleid. De zes die de zaak aanspanden wonnen met een code in een brief een bedrag van 2500 euro. Maar toen ze de bon hadden ingestuurd kregen ze niks. Volgens de loterij ging het in die brief namelijk alleen om een kans op dit bedrag.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 Verder wisselen bewolkt en kans op een bui. Het wordt een graad of 19. B Verkeersinformatie. De A73 is dus weer open richting Nijmegen. Er staat nog wel file tussen Haps en Malden 4 kilometer. Maar dat is nu wel aan het oplossen. Verder verloopt de ochtendspits minder druk dan gebruikelijk. De meeste file staan rondom Utrecht. De langste file staat op de A28 van Zwolle naar Utrecht... tussen Amersfoort-Vathorst en Amersfoort 6 kilometer.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 Hé, wat? Nog energiezuiniger printen dan op een Konica Minolta Multifunctional met a Ja, <laughs> Die bestaat niet. Echt wel? De nieuwe Konica Minolta Multifunctionals. Nu nog groener dankzij lerend energiebeheer en lagere fixeertemperatuur. Kijk op groenerbestaatniet.nl. Niets is onmogelijk met Monta Parket van Bruinsheel. Bruinsheelparket.nl slash Monta Konica Minolta Groenerbestaatniet.nl.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 NOS Radio 1. Het EK Journaal. De eerste oud-gediende van het Nederlands elftal heeft min of meer aangegeven niet meer voor oranje uit te komen. Mark van Bommel heeft via de KVB laten weten plaats te zullen maken voor een jongere garde. Als er een dringend beroep op hem wordt gedaan... dan is de middenvelder nog wel beschikbaar. Maar het laat zich aanzien dat de wedstrijd tegen Duitsland... op het EK de laatste interland is geweest voor Van Bommel. En dat was nou niet bepaald zijn beste. Wat een ruimte krijgt Zwijnstaker daar. De bal gaat Paas daar. Go, Westenko. 1-0 voor de Duitsers. Wat makkelijk. En wat makkelijk. En wat is voor Marwijk woest. En wat is dat terecht. Want hoe ongelooflijk veel ruimte... kan je de man van de paas geven, Zwijnstaker in geen velden of wegen iemand te bekennen. Van Bommel is een... in de kleedkamer. In in Zuid-Afrika en Johannesburg, nadat wij er heel erg dichtbij waren... heb ik mij voorgenomen om dit EK te vlammen, om dit EK te winnen... en die grachtentocht te maken met een beker. Als je dan hier komt, dan is het zo frustrerend... dat het niet lukt. Ja. En voor de duidelijkheid, de wedstrijd die volgde, na die van Duitsland, tegen Portugal. Daar deed Van Bommel niet mee. Hij werd gepasseerd door bondscoach Bert van Marwijk. En Portugal is morgen ook het eerste land dat de halve finale kan bereiken. Dan moet het natuurlijk wel winnen van Tsjechië. En als Cristiano Ronaldo weer net zo in vorm is als tegen Nederland, dan moet dat kunnen lukken. Dit is uh, de oefening om gesproken, want uh, er wordt veel gelopen tot van de voeten van Ronaldo. En dan gaat hij Ronaldo, tik 2-1. Het is gedaan, we liggen eruit. De scheidsrechter zegt, uh, we zijn klaar. Portugal verslaat Nederland met 2-1. En nu is het over. Tsjechië zit in de kwartfinale van, de, van dit Europees kampioenschap. Want het wint deze wedstrijd met 1-0 van de Polen. En vanavond dus die eerste kwartfinale Tsjechië tegen... Portugal. Een andere ploeg uit de pool van Nederland, Duitsland, speelt tegen Griekenland. Eh, Dan is het logisch dat de kok van die manschaft een speciale maaltijd voorbereidt. Ja, zo'n so gyrosplatte. Um, Wil je niet onbedingt uh, maken, maar. er um, gibt ook griechische salade. Am komende vrijdag. Ja, um, klaar. Gyros, ja. <lacht> Over <Of een> Griekse <lacht> salade, Ronald van der Geren. Dat is voer voor de voetballers. Goedemorgen. Goedemorgen, lekker man. Ja, dat is altijd ja. lekker. Zeker op zo'n Grieks terras. Maar daar gaat het dan niet over. De wedstrijd van vanavond: Portugal-Tsjechië. Um, kunnen beide landen op volle sterkte beginnen? Ja, er zijn geen problemen in de, in de selecties. Hoewel er altijd uh, uh, natuurlijk wel onduidelijkheid bestaat over Rozhitsky. Die uh, zelfs in Praag is geweest om behandeld te worden. Maar zo langzaam maar zeker uh, zelf de signalen afgeeft... dat hij fit genoeg is om te spelen vanavond. Nou ja, dan moet je altijd nog maar zien of hij start... of dat hij als invaller gebracht kan worden. Maar dat is wel serieus, die spierblessure... van toch de spelmaker van, uh, van het Tsjechische elftal. Maar uh, naar, naar verluid kan hij in elk geval uh, inzetbaar zijn. Dus dat, dat is goed nieuws. Bij Portugal heb ik niet gehoord dat er problemen zijn. Hey, in Tsjechië begon het toernooi met een flinke nederlaag tegen de Russen. Hoe heeft die coach Milek zijn elftal eigenlijk weer aan het draaien gekregen? Hij heeft ze voorgehouden dat ze, dat ze gewoon goed zijn. Dat ze gewoon hun eigen spel moeten spelen. En dat de Russen een maatje te groot zijn geweest. Niet meer aan denken en gewoon verder gaan. En uiteindelijk is dat ook wel gebeurd. Alleen wat mij, mij erg opvalt bij het Tsjechische team... is soms het gebrek aan fantasie. Het lijkt alsof deze machine gestuurd moet worden vanaf de buitenkant. En als dat niet gebeurt, dan weten ze het niet meer. Indrukwekkend was wel de tweede helft tegen Polen. Toen moest het. Toen moesten ze de mouwen opstropen en er vol voor gaan. Dat ze in de eerste helft wat afwachtend hadden gedaan gespeeld. Misschien hebben we toen wel het echte Tsjechië gezien, want toen marcheerde het, was men, was men fanatiek, afjagen en ook goed voetballen, want vergeet niet, een groot deel van, van de Tsjechische selectie is actief in de Bundesliga of gaat naar de Bundesliga. Ja, en de Tsjechen moeten het dan vooral hebben van het middenveld? Daar is, daar, ja, met name van, van, van de vleugelspelers op dat, uh, op dat middenveld zijn de komende mensen, Piracic de, en Pilar, dat zijn die, die, die, die voetballers die aan die buitenkant staan... die ook de goals hebben gemaakt. Maar ja, dat zijn de mensen die steeds buitenom komen... en met fantastische steekbasis worden gevonden. En dat zijn hele belangrijke schakels. Ja, maar goed, Portugal heeft Ronaldo. Nog gaven wij hem bij Oranje natuurlijk wel erg veel ruimte. Ja, en nu speelt hij tegen, tegen Gabriel Selassie. En nou weet ik nog dat bij Oranje er toen werd gezegd... speel je eigen spel, eh, Gregory van der Wiel. Ga ook diep en zorg dat Ronaldo achter jou aanloopt. Uh, en dat doet hij vaak niet, waardoor je uh, daar een voordeel uit kan halen. En die Geber Selassie, die, uh, die, die eti jongen met een uh, Ethiopische moeder en een Tsjechische vader, die gaat wel. Die gaat de hele wedstrijd door, want hij is dan weliswaar geen familie van uh, de lange afstandsloper <lacht> Selassie. Maar hij het het zit toch in de genen hoor, weet je. Want hij kan ontzettend veel lopen en dat doet hij ook. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe dat vanavond gaat. Of hij inderdaad zijn man durft los te laten. Maar goed, je moet, je moet hem natuurlijk. Hij heeft rond. Uh, uh, Ronaldo eindelijk een beetje het gevoel, ik kan het gaan waarmaken op een grote toernooi. En ja, dat, dat is dan weer het nadeel voor de Tsjechen. Ja, Ronaldo kan het niet alleen, sterker nog, soms wil hij het ook helemaal niet alleen. Wie, van wie moet het nog meer komen bij Portugal? Nou, aan de andere kant staat Nani. Dat is natuurlijk ook een, een, een, een topper in, in Portugees opzicht. En uh, ja, wat zij, zij hebben op het middenveld, natuurlijk wel, wel aardig en een uitgebalanceerd middenveld. En waar zij over het algemeen op kunnen vertrouwen. En dat is dan misschien ook wel leuk om dat weg te zetten tegen het Nederlands elftal. Is dat zij uh, verdedigend uh, normaal gesproken, behalve tegen de Denen, weinig steekjes laten vallen. Er staat natuurlijk wel een. Uh, een, een, ja, een, een een brok beton achterin met de door vele gehate pep... Hè, die tegen Denemarken twee keer de fouten is gegaan... maar verder eigenlijk wel een redelijk stabiel toernooi eh, speelt. Maar het grote verschil met Portugal van de voorgaande jaren is... Uh, dat dit nu wel een team is. Op een of andere manier is dit toch naar elkaar toegegroeid... en heeft men er een team van kunnen maken... waar de voorgaande jaren men vooral individueel was. Goed. Honand van der Geer, dank je wel. Oké. Okay. de Portugezen en de Tsjechen. Ja, hoe leeft de wedstrijd van vanavond in Tsjechië en Portugal zelf? Daarover praten we met uh, freelancejournalist José da Silva. Hij woont en werkt in Lissabon. En met muzikus Wouter Tukker, die woont en werkt in Praag. Welkom allebei. We beginnen even met u, uh, meneer Tukker. Want is Tsjechië klaar voor de Portugezen? Uh, helemaal, ja. Uh, of, ze, of ze gaan winnen, dat is natuurlijk nog de vraag. Maar, uh, maar uh, ik, ze zien er erg naar uit. Ja, ze Meneer, helemaal in de stemming hier. Meneer Da Silva, hoe is het in Lissabon vol vertrouwen in de Portugese ploeg? Uiteraard uiteraard. pakken die Tsjechen wel in. Dat zijn de algemene commentaren hier, zowel op televisie, in de kranten, van mensen op straat. Je ziet echt dat mensen hier echt de zin in hebben nu. In het begin, hier bij mij in de straat bijvoorbeeld, waren er één of twee vla vlaggen. Nu zijn het er zeker dertig. Dus ze hebben er al vertrouwen in dat Tsjechen vandaag of vanavond wordt ingepakt. En meneer Tugger, vanuit Praag, zijn de Tsjechen grote voetballiefhebbers? Um, ja, heel erg. Ik denk dat, uh, dat uh, Tsjechië en Nederland veel gemeen hebben. En dat uh, ook uh, de, de attitude ten opzichte van uh, voetbal dat die, uh, vergelijkbaar is. Ja. Ja. En meneer Dazelver, u zegt dat het, het komt nu op gang komt met de vlaggen en de petten en uh, het, het uitdragen op straat. Hoe merk je het nog meer? Gaan mensen ook in, in Lissabon of in Portugal gezamenlijk kijken? Ja, de, kijk, over het algemeen is het zo dat uh, Portugal is echt een, een, een club, een voetballand. Uh, dat wil zeggen, men is of voor Benfica, of voor Porto, of voor Sporting Lissabon. En daar zijn ze heel erg geheid in. Als het gaat om het nationale elftal, ja, dan, dan uh, moeten ze een beetje op gang komen. Het duurt, duurt even. Het is niet zoals in Nederland, waar iedereen vol vertrouwen van is. Hele straten, um, feestelijke eruit zien, cafés enzovoort. In Portugal komt het een beetje op gang. Maar zodra het nationale elftal laat zien... Dat, ze, dat het menig is, dat ze goed gaan spelen en, uh, en ze gaan verder in het toernooi. Ja, dan, dan komt het allemaal op hier en dan krijgen de mensen er echt zin in. En nou ja, als ik het allemaal geloof, wat ik gehoord heb, hier in de commentaren, dan, uh, ja, dan worden inderdaad die Tsjechen vanavond ingepakt. Uh, maar, desalniettemin, men wil niet al te, te euforisch hier klinken, want ze weten toch dat die Tsjechen veel meer kunnen dan, uh, dan ze eigenlijk tot nu toe hebben laten zien. Dus uh, men, moet het, uh, men moet het toch voorzichtig aanpakken vanavond, maar ze geloven dat Portugal van Tsjechië gaat winnen. Ja, meneer ja, nou, Tukker, je hoort het, de Tsjechen worden ingepakt in Portugal. Ja, nou ja, goed, ik ben zelf geen Tsjech, dus... Uh, ik, nee, Zal je je worst of niet? <laughs> ik ben zeker op de hand van de Tsjechen. En natuurlijk te meer omdat uh, Nederland van Portugal verloren heeft. Dus uh, laten we hopen dat er een wonder gebeurt en uh, dat de Tsjechen Portugal naar huis stuurt. Ja, ja en meneer Tukker, uh, stel nou dat de Tsjechen winnen uh, en doorkomen, uh, is dan voor hun het toernooi al geslaagd? Ik denk het wel, ja. Ik, ik denk dat het uh, dat de omslag was na de, na de wedstrijd Tsjechië-Polen. Ik denk dat dat een beetje tegen de verwachting in dat de Tsjechië van de thuisploeg uh, gewonnen he, hebben toen. Uh, ja, dat was, ik denk dat de omslag eigenlijk al een beetje geweest is. En als ze nog een stap verder kunnen komen, dan is dat helemaal meegenomen. Okay. Meneer veel nog even naar u, want dan nemen we u mee een stapje verder. Stel dat ze doorgaan. Dan moet ze het uh, in de halve finale opnemen tegen Europese en wereldkampioen Spanje. Ik kan mij voorstellen dat ze die confrontatie in Portugal met angst en bever tegemoet zien. Nou, dat weet u iets meer dan ik, want ze moeten, althans Spanje moet nog tegen Frankrijk spelen. Um, en Frankrijk doet het redelijk goed tot nu toe, hoewel ik moet meteen erkennen dat Spanje uh, de favoriet is in die wedstrijd uiteraard. Ja. Hoewel ik vond Spanje niet uh, bepaald echt heel goed spelen in de laatste wedstrijden. Nee, maar stel tweede... nou dat ze wel, want daar dat, dat gaan we dan even vanuit, dat Spanje ja. dan de tegenstander zal zijn. Hoe, hoe kijkt Portugal tegen Spanje aan? Nou, zonder al te veel problemen. Ik moet zeggen dat in het verleden heeft Portugal wel eens van Spanje gewonnen. Maar um, het is meestal zo dat Spanje van Portugal wint. Dat, dat is wel zo. Dat, moeten we, dat weten we van het laatste WK in Zuid-Afrika. Uh, maar uh, ja, dat is een stap verder. En Paulo Bento, de trainer van Portugal, zegt... we moeten eerst nu de Tsjechen uh, passeren. Dat is de eerste uh, in de eerste de hoorden, En ja. als dat zo ver is, dan, uh, dan zien we wel. En dus dan moeten we rustig elke keer naar elke wedstrijd kijken. Oké. Okay. Heren, bedankt allebei. En succes ja, vanavond. Graag gedaan. José da Silva en u hoorde ook Wouter Tukker. Vandaag, 21 juni, is de langste dag en het weer is... Mwah. Waar blijft die zomer, vragen wij ons zo dadelijk af. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Wijnand Zwaans. Minder drukke ochtendspits. Twee files vallen nog op op de A15 vanuit Europoort. Er staat voorknopend Vaanplein 5 kilometer stil. Er is een vrachtwagen stilgevallen. De rechterrijstrook is dicht. En de file op de A28 is nog lang naar Utrecht voor Amersfoort. 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Straks meer over de zomer. Eerst naar Noorwegen, want daar nadat het proces tegen Anders Breivik zijn ontknoping. Aanklagers houden vandaag een slotpleidooi. Op het eiland Utoya schoot hij 69 mensen dood. en Bij de bomaanslag in Oslo, die hij veroorzaakte, kwamen acht mensen om het leven. Ook regeringsgebouwen werden volledig verwoest. Nog steeds zijn bouwvakkers bezig met het leeghalen van de ministeries. We gaan door de omheining.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 Het kantoor van de minister van Justitie. Het hetzelfde gebouw op de 15e verdieping. Er was gras, handpapieren, barnen leken. Overal glas. En uh, zijn kinderen waren net langs geweest, zo speelgoed als zijn papieren allemaal door elkaar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 Een enorm gat wat ze nu weer opnieuw vullen met beton. Man kan wel Jimmel rehabiliteren, bouwen op Jan. Of zo schaamt Manrië, we bouwen het Ja, De grote vraag is nu: slopen of renoveren? Dat is een hele felle discussie en ook een gevoelig punt. Ik ben als al daar een besluit niet om... Ik eh, ga juist, ik is aan. Hij is blij dat hij dat niet hoeft te beslissen. Dat gaat de regering beslissen. En dat zei onze correspondent Rolien Kreton... houdt uiteraard de slotpleidooi in de gaten van vandaag. Het is nog niet duidelijk of vandaag dan ook meteen duidelijk wordt... Uh, wat de aanklagers willen. We houden het in ieder geval voor u in de gaten. Bijna vijf voor negen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Deze maand, juni, hadden we de kachel af en toe nog aan. En zelfs, sommigen van ons, de winterjas. Het is een gure lente ook nog eens geweest. En op onze, op onze eerste officiële zomerdag moeten we nog wachten. Waar blijft toch die zon? Renier van den Berg van Consult. Ja, goeiemorgen. Goedemorgen. Waar blijft Goedemorgen. die? Nou ja, waar blijft die we hebben? Laten we dat eventjes misschien een beetje recht zetten. Al heel wat aardige en zelfs zomerse dagen gehad. De pinksterperiode ja. met acht schitterende dagen. Dat op is zo lang geleden weer. Ja, dat is lang geleden, dat klopt. Het is bijna een maand geleden nu, dat is zeker waar. Um, de lente als geheel staat in de boeken weggeschreven... als een vrij warme lente, laten we dat toch niet vergeten. Maar inderdaad, het is nu natuurlijk langzaam... maar zeker hoogzomer aan het worden. Vandaag volgens de kalender ook de eerste zomerdag. Het wordt zowaar misschien ook een echte zomerdag. Zomerse dag met op sommige plaatsen vanmiddag een middagtemperatuur van 25 graden. Dat zal echter te veel zijn voor de atmosfeer. Buien zijn in ontwikkeling boven Frankrijk... en die maken vanavond al weer direct een einde aan die zomerse warmte... die eventjes vandaag op bezoek komt. Ja, dus we moeten vooral niet denken dat het echt zomer wordt, Hoor ik al nee. hier. Nee nee, nee, nee, nee, dat klopt zeker. Je hebt toch te maken met patronen die uh, weinig uh, hoop geven... voor een uh, volledig ander weertype in de komende weken. Je ziet toch steeds dat storingen vanaf de Oceaan... met het grootste gemak West-Europa binnendringen. En tegelijkertijd als belangrijkste tegenspeler... Groot Hoge drukgebieden hebben boven Oost-Europa. Dat wil zeggen, hoge drukgebieden op grote hoogte in de atmosfeer. En die staan daar gerand voor het voortduren van heet weer. Dat zien we ook tijdens de EK. De meeste wedstrijden worden gespeeld met temperaturen boven de 25 en soms boven de 30 graden. De hitte in Oost-Europa blijft waarschijnlijk het grootste gedeelte van de hele zomer in stand. En wij moeten dat een beetje bekopen met het voortduren van een wisselvallig patroon. Niet alleen de rest van juni, maar er zijn toch ook wel aanwijzingen dat nee. de rest van de zomer. Ja, nee, nee, nee. Ja, nee, nee, nee. Maar, Dit ga je ja. ons toch nu niet vertellen. Nou, dat ja, is toch wel zo nu, nou, ja. Ja, ja, toch wel. Maar ja. dat, wil ik dan, dat wil ik dan, wel zo nuanceren dat je um, wel in zo'n wisselvallige zomer van tijd tot tijd verrassend mooie dagen ertussen krijgt. Dat Aha. hebben we al een paar keer gehad. Waar we dan natuurlijk extra blij mee zijn. Ja, het moet alleen samenvallen met je agenda, met je vakantiedagen of met je vrije dagen. Maar in een wisselvallige zomer zitten gewoon van tijd tot tijd schitterende dagen en ook warme dagen. Dus het zal mij niets verbazen als het in uh, deze zomer nog ergens meer dan 30 graden wordt. Maar dat zal nooit drie dagen op een rij lukken waarschijnlijk. Maar veel meer een eendagsvlieg en dan meteen weer wisselvallig weer en regen- en onweersbuien. Ja, dan voel ik hem tot aankomen. Je... Ja, het gevoel blijft dan over deze zomer en dat zal dan dus ook niet veranderen. Dat het het niks wordt met die zomer. Ja, maar het, ja, dat is ja. dus niet echt zo. Het zit dus in ons hoofd. Nou, voor een deel zou je dat kunnen zeggen. Kijk, als je gewoon naar de cijfertjes kijkt, kan het nog best zo zijn dat deze zomer qua temperatuur normaal gaat scoren, en dat het qua neerslag misschien wel normaal uitpakt. Dat zou allemaal best kunnen. Maar beleving is een andere zaak, en in de hoogzomer hoop je natuurlijk op langere tijden achter elkaar standvastig zomerweer, zoele zomeravonden. Nou, dat is de vorige zomers niet al te goed gelukt. Die zomers zijn eigenlijk in de geheugen weggeschreven als wisselvallig. Ik heb eigenlijk re redelijk veel aanwijzingen dat ook deze zomer dat spoor gaat volgen, en dat die die zal worden ervaren als een wisselvallige zomer. En mocht, al geven de cijfers dus aan dat het misschien wel meevalt... de beleving is wisselvallig. En dat komt omdat je om de paar dagen gewoon even een stevige bui hebt... een fikse wind, lagere temperaturen... en dan ben je het zomergevoel toch weer vrij snel kwijt. Dat blijkt al uit het feit dat heel wat mensen... de pinksterwarmte nu al vergeten zijn... omdat het overspoeld is door de regen van de afgelopen week. Ja, precies. Ja, dat gaat dan sneller. En, en ja. heeft het ergens nog die wisselvalligheid te maken... met klimaatverandering? Of... Dat kan je niet rechtstreeks zeggen, nee hoor, uh, dit soort zomers zijn van alle tijden. En uh, dat past eigenlijk ook in het huidige klimaat, ook in het toekomstige klimaat. Je zou hooguit kunnen zeggen, uh, in een opgewarmd klimaat zijn de gemiddelde temperaturen, ook in zo'n periode, misschien 1,5 graad hoger dan dat je dat 30 tot 50 jaar geleden had beleefd. Dus okay. dat is dan nog een pluspunt. Goed. René van den Berg van Meterkansel, dank je wel. Graag gedaan, dag. En we blijven erom lachen met witte blinkerende tanden. Blinkblinkerende ja, ja, dat ziet er al goed uit. Maar u moet uh, maar blijven luisteren, want daar hebben we zo dadelijk nieuws over. Na negen uur over die prachtig mooie witte tanden.